Met het NOS -journaal. Het deel van het Philipsgebouw in Eindhoven dat niet instort van het pand, blijft voorlopig staan. Het wordt volgende week neergehaald met een sloopkogel. Wat er vandaag precies is misgegaan bij de sloop is nog niet duidelijk. De bedoeling was dat het dynamiet een belangrijk deel van de fundering zou opblazen, waardoor het hele gebouw in oostelijke richting zou omvallen. Uit voorzorg werden bewoners van 30 huizen in de omgeving geëvacueerd. Ze mogen van burgemeester van Gijzel weer terug naar huis, omdat er geen instortingsgevaar is.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 Het weer vanavond opklaringen, later vanuit het westen toenemende bewolking. Morgen droog, maar wel bewolkt. Het wordt ongeveer 21 graden. De dagen daarna geregeld zon en iets warmer. Dit was Dennis. West. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A2 Utrecht en Bos bij Zalbommel 2 kilometer door werkzaamheden. En op de A20 bij Rotterdam richting Gouda. Voor het knooppunt de plein 3 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.